Thuis van de mens. Denk voor jezelf, zorg voor elkaar. Welkom in Casino van Gompel bij de Vrijwilligersradio. Dit prachtige gebouw werd in 1926, samen met de Cité en de Villawijk, gebouwd door de Glasfabriek, door de meest gekend als de Glaverbel. En had als functie logement voor de arbeiders, ontmoetingsruimte, feestzaal, bioscoop, bedrijfsrestaurant, café en vergaderzaal. Er was een eigen harmonie. 18 voetbalploegen van de werknemers van de glasfabriek waren hier actief. De kermis ging door op het plein, er werden workshops teunieren gegeven. De Gompelse gemeenschap kwam hier samen voor allerhande activiteiten. De huidige eigenaar, Laurens de Belder, wil niet alleen het gebouw in de oorspronkelijke staat herstellen, maar ook de vroegere functies terugbrengen. Meer informatie en agenda kun je terugvinden op de website van de VZW Casinovatief of op casnovangompel.be. Vandaag maakt het Huis van de Mens hier een speciale uitzending waarin we samen met vrijwilligers en medewerkers in gesprek gaan over wie we zijn, wat we doen en vooral waarom we het doen. We laten stemmen horen van mensen die dag in dag uit met hart en ziel bouwen aan een warmere samenleving in onze huizen van de mens, in hun gemeenschap en ver daarbuiten. Verhalen over engagement, ontmoeting en betrokkenheid. Samen maken we het verschil. Blijf zeker luisteren. Het huis van de mens. Denk voor jezelf, zorg voor elkaar. Er wordt tegels overgaarne zien gelogen. Ik denk hierbij aan boys ben schoor en plat, en verstoken van het geestelijk vermogen. Om hallo te roepen. In een koe ge... Bart Peters, wat zouden we zonder liefde zijn ten slotte? Welkom, dank je Albert voor je mooie introductie in Casino van Gompel. Een, een bijzondere ervaring en een bijzonder gebouw. Ook hier gebeuren huwelijksplichtigheden, heb ik me laten vertellen. Maar hoe dan ook, welkom op deze bijzondere uitzending van het Huis van de Mens. Ik ben Mark en ik ben consulent bij dat huis. En vandaag brengen we mensen samen. Mensen die zich inzetten voor iets groters dan zichzelf. Mensen die kiezen voor verbinding, voor solidariteit. Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. En dat is wat we doen bij het Huis van de Mens. En dat is wat we vandaag ook willen laten horen. En wat ons hier samenbrengt, dat is dat vrijzinnig humanisme. Dat wij omzetten in de praktijk. En vrijzinnig humanisme, dat klinkt misschien filosofisch, maar het leeft. Het is een levenshouding, een manier van in het leven staan, met vrijheid van denken als uitgangspunt en met solidariteit als kompas. Het is geen dogma, geen gesloten leer, integendeel. Het laat als levenshouding net ruimte om zelf te onderzoeken wat voor iemand van belang is in het leven. Met open blik, zonder oordeel. Het betekent ruimte maken voor verschil, voor autonomie, voor gesprek. Maar het betekent evenzeer verantwoordelijkheid nemen voor jezelf voor elkaar. Vrijzinnig humanisme, dat is geen eiland, maar een huis met vele kamers. En in dat huis vind je organisaties die samenbouwen aan een samenleving waar vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid centraal staan. Huis van de mens is één van die kamers. Een plek waar mensen terecht kunnen op betekenisvolle momenten in hun leven. Voor een gesprek, een plechtigheid, informatie of gewoon een luisterend oor, en ook voor de vrijwilligerswerking. We maken deel uit van een groter geheel, zeg maar samen met lidverenigingen, vrijwilligersgroepen en lokale initiatieven vormen we een netwerk dat gedragen wordt door gedeelde waarden. Wat ons verbindt is niet zozeer wat we doen, maar vooral waarom we het doen. En vanuit het vrijzinnig humanisme willen we mensen versterken in hun vrijheid en ondersteunen in hun verbondenheid met anderen. En precies dat engagement willen we vandaag hoorbaar maken. Want naast heel wat medewerkers mogen de huizen van de mens werken, eh, rekenen op heel wat mensen die zich belangeloos inzetten. Een achthonderdtal vrijwilligers. In het jaar 24 was hun steun goed voor minstens 7000 uur aan werk. Het mag duidelijk zijn dat zij een groot impact hebben op onze organisatie en dat veel van wat we doen eenvoudigweg niet mogelijk zou zijn zonder hun bijdrage. Ze brengen onze waarden tot leven elke dag opnieuw, elk op hun eigen manier. En in deze uitzending willen we hen dan ook aan het woord laten. We willen te weten komen waarom ze hier staan, wat hun engagement betekent, wat verbondenheid kan zijn in een samenleving die vaak versnipperd lijkt. Want als we iets geleerd hebben, dan is het dit... Vrijzinnig humanisme leeft niet in de grote verklaringen, maar in de kleine gebaren en daden. Welkom bij ons Huis van de Mens, welkom bij onze Vrijwilligersradio. Het Huis van de Mens. Denk, denk, denk, denk voor jezelf, zorg voor elkaar. In the early morning rain, with a dollar in my hand, and in my heart. In de kempen bruist het vrijzinnig humanisme, dankzij alles wat hier gebeurt aan dynamiek en activiteit. Denk voor, jezelf. Denk voor jezelf. Zorg voor elkaar. Ralf, mijn collega, die zit hier dicht bij mij en die werkt in het huis van de mens in Mol, onder andere ook in Herentals. Maar vandaag gaat het over Mol. En die zet zich ze om samen mensen samen te brengen. En zijn stokpaardje heb ik me laten vertellen, is zonder twijfel gemeenschapsvorming. En net dat maakt zijn werk zo belangrijk om mensen bij elkaar te laten brengen of te ontmoeten, ideeën uit te wisselen met elkaar en iets samen op poten te zetten. Liever Alf, welkom in deze live uitzending. Ik dacht dat jij eerst de groetjes wou doen. Ja, dat klopt. Uh, ik zou graag de groetjes willen doen aan uh, collega Kim die ongetwijfeld vol spanning zit te luisteren. Dat is bij deze dan gebeurd. Mijn, mijn eerste vraag die me bezighoudt is: hoe lang werk je eigenlijk al voor het Huis van de Mens? Wel, ik ben in juni 2005 begonnen. Dus dat is ongeveer zo'n ja, dikke twintig jaar. Ja, en als je nu in een paar woorden en zinnen zou kunnen zeggen. hoe het er toen uitzag en hoe het er vandaag uitziet: zo'n Huis van de Mens en zijn werking. Oh, aanvankelijk was het een beetje in de vijver gegooid worden en begin maar te zwemmen. Maar doorheen de jaren zijn er opleidingen ontwikkeld. Hebben wij zelf als collega's eigenlijk dingen op poten gezet om nieuwe collega's, om vrijwilligers in te werken. Ja. En om het meer, professioneel ja, professioneler te, eraan toe te laten gaan. Ja. Waar houd jij je mee bezig in het huis van de mens? Ik heb al net gezegd gemeenschapsvorming. Dat is niet het enige, maar toch, daar gaat het een stuk vandaag over. Wat houdt dat precies in? Wel, gemeenschapsvorming, dat betekent eigenlijk mensen bij elkaar brengen. In MOL zijn er een aantal vrijzinnige verenigingen actief, waaronder het Humanistisch Verbond en het August Vermijlenfonds. Fonds. En dat zijn verenigingen met eigenlijk een culturele inslag, die activiteiten en lezingen organiseren rond een aantal maatschappelijke thema's, rond actieve thema's ook, om zo eigenlijk de mensen te willen informeren van wat gaat er eigenlijk allemaal in de wereld om. Limol is er eigenlijk een heel sterke basis van vrijwilligers die heel goed weten waarmee dat ze bezig zijn, die dat ongelooflijk goed doen. Het Vermijlenfonds is ook trouwens de grootste vereniging van Vlaanderen. Als consulent ja, is dat natuurlijk een luxe zeg maar, om met zo'n groep te mogen werken. Ralf, gemeenschapsvorming. Van waar het belang gemeenschapsvorming vanuit dat vrijzinnig humanisme vanuit deze organisatie? Wel, het belangrijkste is dus mensen te bereiken, mensen bij elkaar brengen en mensen ook zelf laten na te denken. Over een aantal maatschappelijke thema's, bijvoorbeeld het euthanasiedebat. Bijvoorbeeld, nu ook weer de oorlog in Pakistan. De genocide in Gaza. Mensen hebben daar een eigen mening over. En wat wij willen, is mensen er ook laten over nadenken. Ik heb het nu gehad over de gemeenschapsvorming met jou. Maar ik ben eigenlijk begonnen met te zeggen. Je bent consulent van het Huis van de Mens. Wat doet zo'n Huis van de Mens nog meer en dan specifiek in MO? Wel, een Huis van de Mens organiseert onder andere vrijzinnig humanistische plechtigheden. Een plechtigheid, een ceremonie voor elk overgangsmoment in het leven van de mens. En dat kan gaan bijvoorbeeld voor een geboorteplechtigheid of een huwelijk, een lentefeest, een feestvrijzinnige jeugd, een jubileumviering. Met natuurlijk als belangrijke grondslag: het is vrijzinnig humanistisch. Dus dat wil zeggen dat we niet over een god of over een hiernamaals of over een hoger iets gaan spreken, maar wel de mens zelf centraal stellen. Plechtig klinkt wel heel plechtig. Is dat dan altijd hetzelfde? Is dat met teksten die jullie vinden en, en verkouwen en brengen? Die plechtigheden die worden op maat gemaakt eigenlijk van de mensen die centraal staan. Dus dat is eigenlijk voor iedereen anders. Ja. Wat gebeurt hier in Mol specifiek? Want ik heb begrepen, dit is een hub van het huis van de mens. Inderdaad. Het huis van de mens Mol is enkel op afspraak open. Net zoals het huis van de mens Lier, dat ook onder de grote noemer Herentals valt. Eigenlijk gebeurt zowat de hele werking van een huis van de mens in Mol, maar eigenlijk gewoon op, op afspraak. Hoe ervaar jij nu uiteindelijk, als laatste vraag, die samenwerking met uh, al die vrijwilligers hier uh, in Mol? Fantastisch eigenlijk. Ik ben twintig jaar geleden met mijn gat in de boter gevallen dat ik hier in Mol terecht kon bij mensen die ik al van jongs af aan ken. En waar ik ook intussen een kameraadschappelijke band mee heb weten op te bouwen. Dat past ook bij deze radio, verbindend zijn. Welk nummer wil jij zo dadelijk graag horen, Ralf? Wel, ik zou graag The Riddle van Nick Kershaw horen. Met eindigen, dit interview met, met eindigen, met dit mooie nummer, gekozen door Halaf. Hij die te vieren wilde klapken maken, kunde bij Nivans niet terecht. Wilde in de grond gestoken, is er geen plets voor een god of andere, tralala, maar wilde er mensen zelf bij betrekken, komt dan het Huis van de Mens. Het Huis van de Mens. Denk voor jezelf, zorg voor elkaar. Denk voor jezelf en zorg voor elkaar. Ik denk dat is ook wat de vrijwilligers doen, maar. Maar we gaan het niet zomaar vrijwilligers noemen. Daar gaan we dadelijk op, uh, dieper op in met uh, Cis, Lieve en Albert. Wat zij precies doen in hun organisatie en dergelijke meer. Maar we gaan ze eerst eens rustig laten voorstellen, want ze zitten hier bij mij. En zij zijn degene die uh, het hart zijn van de organisaties waar zij voor werken. Zij dragen iedere keer weer vanuit hun functie de organisaties. Humanistisch verbond. Vrijzinnig, kritisch en Als cultuur met een hoofdletter C mag zijn. Hoe kan het niet beter dan dat ze het zelf even voorstellen. Albert, misschien met jou beginnen. Heel kort, voor welke organisatie werk je en in welke functie zit je daarin? Ja, ik zit in het bestuur van vijf verenigingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, hè, omdat ik boekhouder geweest ben... Vragen ze me overal om penningmeester te zijn, dus ik ben bij Kemp 2 penningmeester. Maar vandaag gaat het hier vooral over het Vermijlenfonds, waar ik secretaris ben. En het, nee, dat ben ik penningmeester ook. Maar bij het Humanistenverbond Verbond ben ik secretaris. Dank u wel. Albert Sis, met jou verder gaan. Jij bent in welke functie, in welke organisatie van de Vrijzinnigheid? Ik onderstel dat ik hier gevraagd ben als voorzitter van het Vermijlenfonds, het August Vermijlenfonds afdeling Mol. Wij zijn aangesloten bij het Vermijlenfonds Nationaal. Hun hoofdzetel is in Gent. Daar ben ik voorzitter van. Ja, ik was dat eigenlijk voor één jaar. Ik had als speciale gunst gevraagd, mag ik alsjeblieft, omdat ik vroeger voorzitter was, gedurende dertig jaar, van een vermijlen kring. En een vermijlen kring was eigenlijk een rode kring die in het zwart werkte. Dat wil dus zeggen, wij waren niet aangesloten nationaal. En dan zijn wij twaalf jaar, nu ondertussen veertien jaar geleden, zijn wij een vermijlen fonds geworden. Ik zou daar een jaar voorzitter van worden om de, zeggen, om de start mee te maken. En we zijn vandaag 13 jaar en 14 werkjaren later en ik ben dat nog altijd. Dus, maar ik zou zeggen, eind dit jaar sedes vacante. Ik wou net zeggen, Sis, let op met voorzitten voor het leven, want dat is toch een andere functie, denk ik. Dankjewel, Sis. Ik ga even naar Lieve, want die staat hier naast mij. Lieve, ook misschien kort uh, jouw organisatie, Vrijzinnig Humanistische Organisatie, en welke functie? Ja, mijn naam is Lieve en uh, ik ben een 15 jaar geleden als lid begonnen bij het Humanistisch Verbond. En zo in het bestuur geraakt en ondertussen ben ik voorzitter van het Humanistisch, humanistisch Verbond MOL. Ik moet zeggen, toen we deze radio aan het voorbereiden waren, viel het woord vrijwilliger. En Sis en collega's, jullie hebben mij aan het nadenken gezet. Noem ons geen vrijwilliger. Misschien moeten we daarmee starten. En ik vind dat heel belangrijk dat we dat even uitpuren. Noem ons geen vrijwilliger. Voor alle zekerheid heb ik in de Vandalen toch maar eens gekeken. De definitie van vrijwilliger is vrijwillig verricht, onbetaald werk, belangeloos. Maar Sis, als ik mij even tot jou mag richten. je hebt mij aan het denken gezet. Je hebt daar een andere mening over en die is ook heel mooi, moet ik zeggen. Zou je die kunnen toelichten dat het niet over vrijwilligers gaat? Ik zal alleen namens mezelf spreken. Ik, vind, ik ben zeker geen vrijwilliger. Ik ben maatschappelijk betrokken. Ik, ben, ik voel me maatschappelijk verantwoordelijk. Is dat de reden? Ik denk dat we bescheiden moeten zijn. Er zijn zoveel waardevolle mensen die vrijwilligerswerk doen, maar dan denk ik dat dat meer in de richting gaat, bijvoorbeeld van zorgverstrekken, van in, in ouderlingen te huizen, een hand te gaan toesteken. In voetbalkantines, het hoeft niet altijd hoogdravend te zijn. Maar wij zijn de uitvoerende krachten, of de bestuurskrachten binnen een vereniging. Ik beschouw dat eigenlijk niet als vrijwilligerswerk. Ik beschouw dat dus echt meer als... Ja, maatschappelijke betrokkenheid in het middenveld. En ik denk dat dat ook waardevol is, maar wij zijn eigenlijk geen, vind ik van mezelf, wij zijn geen vrijwilligers in de zin zoals ik dat zie. Ja, ik kan CIS voor een deel begrijpen, omdat ja, bestuursfuncties, dat is inderdaad anders dan wanneer je gaat helpen op een spaghetti-dag. Misschien dat je betrokken bent bij de vereniging, bij het, het organiseren en zo van evenementen waar je vrijwilligers moet optrommelen. Wat dat tegenwoordig ook niet zo gemakkelijk is. Hè? Dat is zo dus op, ja, er ja. zal misschien wel een verschil in zitten. En ik denk ook dat wanneer je als bestuurslid in een vereniging zit, ik heb het toch vroeger ook al een paar keer moeten horen, dan is het precies ook een beetje voor jezelf, omdat je je belangrijk vindt. En een vrijwilliger die geldt voor de maatschappij, die geldt voor de anderen. Dus ja, ik zou en ik wil natuurlijk ook wel stilkens uit die bestuursfuncties vertrekken en ik zal mij meer op vrijwillige basis gaan toeleggen op andere zaken. Hier wordt duidelijk een vacature opengelegd bij deze. Bestuur je autonoom in, uh, in jullie organisatie bedoel ik? Bestuur je daar autonoom of is daar toch onderricht van bovenuit of hoe moet ik mij dat voorstellen? Wij doen wat we denken dat we moeten doen. We doen dat naar eigen inzicht en vermogen. En vooral, en daar wil ik toch nog wel heel even op terugkomen. Uh, waarom doen wij dat in de vol. Wij doen dat graag. Als we dat niet graag zouden doen, als dat niet in onze lijn zou liggen... Ja, dan denk ik dat we dat eigenlijk ook niet op die manier zouden doen. Maar om je, uh, om je concreet op je vraag aan te antwoorden... nee, wij worden niet gestuurd van bovenuit. We hebben natuurlijk die bovenliggende organisatie... Wij gaan ook geen dingen doen die daar niet in passen. Je moet wel weten, wij zijn een van de drie grote fondsen, culturele fondsen in dit Vlaamse land. Dat wil dus zeggen: het is het Davidsfonds, het is het Willemsfonds en wij zijn het Vermijdenfonds. Wij zijn in de allereerste plaats links, progressief, weliswaar politiek volledig onafhankelijk. En we zijn in de tweede plaats zijn wij vrijzinnig. Wat niet wil zeggen dat mensen met het hart op de juiste sociale plaats bij ons geen thuis zouden kunnen vinden. Die zijn bij ons ook welkom. Gelovige mensen zijn bij ons welkom. Maar onze, onze inborst is uiteraard vrijzinnig, is vrij onderzoek. En ik denk dat dat een heel belangrijke taak is. Vandaag de dag, hoe dat je ziet hoe dat onze maatschappij geëvolueerd is, dan denk ik dat daar ruimte en tijd voor nodig is om vrijzinnige verenigingen eigenlijk hun ding te laten doen. Absoluut, sis. Dank je wel voor die, voor die uh, verduidelijking. Straks gaan we ook dieper in op, op een activiteit die jullie al eens georganiseerd hebben, om dat iets meer uh, duidelijker te maken en praktisch. De vraag erbovenop was, waarom doe je het eigenlijk? En ik las eens in een onderzoek, vrijwilligers, sorry dat ik het woord nog even gebruik, maar voor de luisteraar misschien iets gemakkelijker. Vrijwilligers die leven langer, stond er als quote. En dan ben ik gaan kijken, wat maakt dat nu? En de effecten die jullie daarover vertellen... Die zullen daar hoegenaamd in meespelen. Lieve, jij wou daar nog even op, pimp Ja, je leeft je leven. Het is niet dat je zo van de ene dag op de andere zegt van... Wat ga ik eens vrijwillig doen? Je komt van alles tegen onderweg tijdens je leven en humanistische organisaties die op mijn weg kwamen. Daar heb ik mij voor ingezet, zoals Nicaragua, Spaghetti Jaarlijks, Spaghetti Dag voor Namibië. Ik ben twee keer in Ethiopië geweest om daar te gaan helpen opereren. Een soort van artsen zonder vakantie. Ja, sinds 15 jaar heb ik mij dan toegelegd op het Humanistisch Verbond. En gaan we mee de bloemetjesactie doen. Wij doen mee aan de fakkeltocht. Wij doen allerhande. Ik hoor hier dat jullie zelfs inderdaad nog, nog verder gaan... dan alleen maar de organisatie waar je nu over vertelt. En dat dat toch wel een heel breed, uh, breed gedragen iets is. Vrijwilligerswerk voor jullie. Ik maak het gewoon even duidelijk. Het woord moet je niet te puur nemen. Is er een moment geweest, bij wat jullie hebben georganiseerd... dat u echt geraakt heeft... Iets dat je zegt van, dat is een lezing of weet ik veel wat. Iets dat je zegt van, dat heeft mij geraakt op dat moment. Toen kwam er iets dat ik dacht, je daar doe ik het voor. Ja, maar als je het niet specifiek hebt over de taak binnen het Humanistisch Verbond, maar uh, vrijwilligerswerk in het algemeen, dan herinner ik me zeer duidelijk het jaar uh, 97, schat ik, toen we een Nicaragamaans meisje bij ons in huis gehaald hebben voor een paar weken. Voor mij is dat een openbaring geweest. Ik dacht dat als een ontwikkelingsland, die weten niks. Die wisten meer over uh, Europese politiek dan ik zelf. Die hebben dat niet allemaal in tv, maar die, die hadden wel middelen tot communicatie, dus die, die wisten het een en het ander. Ook het feit dat ik de medemens onderschat had, heeft mij toen een inzicht gegeven van nee, nee. Alle mensen zijn gelijk en ik moet niet denken dat wij superieur zijn, belangen daar niet. Dus voor mij was dat toen een, een openbaring. Ja. Alle mensen zijn gelijk, maar worden daarom niet gelijk behandeld. Wil nog iemand daar iets op zeggen? Een momentum dat je denkt van, dat heb ik meegemaakt, dat wil ik wel delen. Eén momentum zou ik daar niet willen uithalen. Wij zijn een socioculturele vereniging. Onze core business is dubbel. Dat wil zeggen wij geven in de allereerste plaats lezingen. Ik denk dat wij de voorbije 13, 14 jaar... zo'n 60, 65 sprekers van allerlei pluimage naar Mol gehaald hebben. En onze tweede, onze tweede pijler is zijn tentoonstelling. En ik denk dat wij zo'n... 10, 11, 12 tentoonstellingen georganiseerd hebben in die periode. En wij willen dat ook blijven doen. Wat mij altijd weer raakt, dat is de samenhorigheid. Samenhorigheid tussen mensen die samen aan hetzelfde zeel trekken. Samenhorigheid... De verbinding die gelegd met uw publiek, dat er is met mensen die lid zijn van uw vereniging. Wij vinden ook altijd, en ik vind dat wel heel belangrijk, wij vinden als Vermijlenfonds vinden wij ook altijd een excellente partner in het Huis van de Mens. En in zonderheid onze goede vriend de Zelen, die altijd paraat is om ons logistiek, om het raad en daad bij te staan. Zonder hem zouden wij het veel moeilijker hebben om uh, te doen wat dat we eigenlijk doen om de mogelijkheden te doen. Omdat onze enige... Let op, hè, onze enige bron van inkomsten zijn onze ledengelden. We hebben niks. We hebben geen rijke sugar daddy die daar ergens zit. We hebben dus van de gemeente trekken wij 250 euro subsidies. En als we één keer een zaal willen huren, kost dat 300 euro. Allee, wat is dat voor een belachelijk gedoe? Je krijgt langs de ene kant krijg je iets, langs de andere kant pikt men dat terug in. Dus wij zijn zelf bedruipen. Ik vind dat ook heel belangrijk. Dan moeten we ook tegen niemand ja knikken als we dat niet willen. Maar wat mij raakt, en ik kom terug tot uw essentiële vraag, wat mij vooral raakt, dat is de samenhorigheid tussen mensen. Samen iets te doen, samen... Samen op uw bek gaan en samen weer rijk staan. Dat is belangrijk. Samenhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid. Lieve, heb jij nog iets te vertellen of aan te vullen op deze mooie woorden? Want uiteindelijk, ja, het gaat wel over jullie vandaag. Doe vrijwilligerswerk, mensen. Het maakt je blij, je wordt er gelukkig van. Er is voor ieder wat wils in die gemeenschapsvorming die we proberen op te zetten en te ondersteunen vanuit het vrijzinnig humanisme. En we noemen dat het praktisch vrijzinnig humanisme. Diversiteit, erg belangrijk. Jezelf mogen zijn. Naar soorten activiteiten, maar ook thema's. Ook dat is vrijzinnig humanisme. En iedereen is welkom. Misschien is het tijd om eens naar een leuk nummer te luisteren. En dat nummer heb ik gekozen in functie van de plechtigheden die we aanbieden met het Huis van de Mens. Het is een nummer van Goran Br Bridjovic, Maki, Maki. En hij zit daar op de scheidslijn tussen happiness maar ook droefheid. En dat maakt het net zo sterk dan nummer. Me. Ik ben vrijwilliger bij het Huis van de Mens. En waar heb je verder nog spijt van? Isikamni, isikamni, paretjuuja saas. A mentikne, Amen mentikne, kan tjuuja naa. Saas maefte, eftabers, palaikana, eftab, eftabardes. Hop, hop. Le, le, le, le, le. Mariuska, Maria Ruska, Daarnet hadden we lieve Albert en Sis over vrijwilligerswerk. We gaan nu nog eventjes iets zeggen over gemeenschapsvorming. Nog heel kort. Die activiteiten die georganiseerd worden en dergelijke meer. Hoeveel, hoeveel werk steek je daar eigenlijk in? Hoe ben je daar eigenlijk mee bezig? Los van Ralf, die af en toe steunt. Maar uh, hoe pak je dat aan? Vergaderen jullie? Komen jullie samen? Je probeert minstens zes, zeven, acht maanden op voorhand te werken. Als je dat niet doet, dan mis je een aantal dingen. Zeker voor tentoonstellingen heb je eigenlijk een volledig jaar nodig. Ook vooral die kunstenaars die je kunt duiden en zeggen... Kijk, goeie vrienden, dan zouden we graag met jullie exposeren. En dan hebben die kunstenaars ruim de tijd om zich daarop voor te bereiden. Je mocht dat niet per uur gaan tellen. Je moet geen uren tellen. Dat is, dat is samen bezig zijn. Dat is samen aan, aan iets werken. Dat geeft eigenlijk een intens plezier. En dat is de beloning die je daarvoor krijgt. Je mocht pakken dat je op voorhand maanden bezig zijn om iets degelijk voor te bereiden, de publiciteit te voeren. Wij zijn ook nog altijd straf, als vermijden, Ons zijn nog altijd heel straf, in papieren uitnodigingen. Wij geven nog altijd de papieren uitnodigingen, gedrukte uitnodigingen, waar we heel veel centen in steken, maar we eigenlijk heel veel van terugkrijgen. Omdat er altijd veel meer mensen een uitnodiging krijgen als die uiteindelijk komen, is dat een visitekaartje dat je afgeeft, dat mensen zeggen, potverdorie, we gaan daar niet, misschien deze keer niet naartoe, maar die mannen doen toch veel werk. Dat is heel belangrijk. Dus, dus ik begrijp, dat heeft effect nog altijd op papier, want die discussie voeren wij ook soms van, het moet digitaal, hè, wat heb je allemaal, uh, Facebook, etcetera? Maar jullie doen het nog op papier en het heeft effect. Uiteraard doen wij ook digitaal dingen, maar wij staan erop nog altijd, zolang we dat financieel kunnen bolwerken. Want dat kost natuurlijk geld, omdat wij dat doen in full color, dubbele kaart, omdat wij het verlangrijk vinden dat die kaart open op de kast kan staan. En dat die daar misschien drie weken staat en dat ook wel eens opgemerkt wordt door mensen die ons niet kennen of niet kennen nog niet kennen of niet goed genoeg kennen. We vinden dat absoluut noodzakelijk en een meerwaarde voor onze vereniging. Lieve, herken je dit? Hoe dat je een activiteit samenstelt, het begin ervan? Herken je dit? Ja, helemaal, uiteraard. Wij vergaderen bij ons thuis. We zijn met een achttal, negental mensen in, uh, in ons bestuur. Ik ben voorzitter, mijn man is secretaris, dus het gebeurt allemaal bij ons tussen vier muren. Wij vergaderen ook een aantal keren op een jaar natuurlijk en het programma moet tijdig bekend gemaakt worden. Ik wil er nog iets aan toevoegen, want uh, het Humanistische Verbond bestond een paar jaar geleden bijna niet meer. Er waren nog twee bestuursleden, toevallig ook een koppel. Dus om het Humanistische Verbond te kunnen laten overleven, hebben Lieven en ik een paar mensen gezocht en spijtig genoeg allemaal gepensioneerden, want ja, je vindt weinig jonge vrijwilligers nog die zich willen inzetten voor de maatschappij. We hebben er eentje gevonden die nog werkt, dus... Ja, dat vind ik eigenlijk een probleem binnen, binnen het verenigingsleven. Hè. Jonge mensen kunnen motiveren om zich belangloos in te zetten voor, uh, voor de medemens. Albert, gaat het over motiveren of gemotiveerd krijgen? Of gaat het over de dag van vandaag, hoe dat we leven? En hoeveel tijd er nog over schiet? Waarschijnlijk wel, ja. ja. Maar wij hadden vroeger ook ons job. Wij hadden ons job. Ik ben al 40 jaar bezig met vrijwilligerswerk. Dus je moet die tijd maken. Hè. Misschien je smartphone even wegleggen. En dan komt er toch wat tijd vrij, hè? Ja, dat is een, een goede tip. Hoe moeilijk is het om af te toetsen... is dit wel vrijzinnig humanistisch genoeg wat we gaan doen? Ja, dat is ook met bestuur bekijken, hè. We hebben het geluk dat wij met een aantal mensen... die in het bestuur zitten van het HV... ook bestuurslid zijn bij het Vermijlenfonds. Dus wij kunnen soms op de kaart springen... of wij trekken een beetje aan de kaart... maar ik denk dat het meestal andersom is. En ja... Wij hebben een soort van symbiose, dus wij kunnen zowel onze eigen leden als de leden van de andere vereniging aanschrijven. En degene die niet vrijzinnig is zal het wel laten weten zeker dat hij geen, geen post meer verlangt. Ik wil ook nog eens, want ik heb daarnet gezegd, we hebben ene die niet gepensioneerd is... Ik mag zeker, net zoals Cis daarnet vermeld heeft, Ralf niet vergeten. Ralf is ook altijd bij vergaderingen. En niet alleen met morele steun, maar ook met financiële steun. Want zonder de steun die Ralf bij ons binnenbrengt, zou het AV ook niet meer kunnen overleven. Waarvan acte Lieve, jij staat toch nog te popelen om aan te vullen. Ik wil gewoon maar even toelichten. Mark heeft al heel duidelijk laten horen wat het vrijzinnig humanisme en wat het huis van de mens betekent. Maar ik zou het humanisme nog willen toelichten als menslievendheid, medemenselijkheid. Iemand die het goede doet, ook al weet hij dat er niemand kijkt. Vrijzinnig wil zeggen methode en houding van het vrije denken, het vrije onderzoek, het vrije handelen. Met respect voor de natuur en de aarde. Dat wou ik nog even kwijt. De vraag of dat de activiteiten die wij doen wel voldoende vrijzinnig en humanistisch zijn, Excuseer, Maar ik vind dit een ondraag. Is een tentoonstelling 40 jaar rock'n'roll fotografie, is dat humanistisch? Ik weet het niet. We hebben daar wel 2000 mensen gehad. En wij waren de organisator als vrijzinnige progressieve vereniging. Lucien van Impe... Is dat een vrijzinnige activiteit? Nee. Maar wordt wel georganiseerd door een vrijzinnige vereniging. En dan krijg je mensen die plotseling zeggen... Potverdorie, die kerels die doen toch wel bijzonder aardige dingen. Ik denk dat het vooral de kwestie is... van Op de manier dat je dat voorstelt en niet... Ik denk dat je vrijzinnige dingen kan organiseren... Zonder dat het inhoudelijk ook die richting uitgaat. Je moet het er niet in stampen. Laat het maar stilletjes drup voor drup, indruipen. Dankjewel. Sis, ik heb bewust een non-vraag gesteld en een boeiend antwoord gekregen. Om, met la patat, average bob en omdat het kan. Humanistisch verbond. Vrijzinnig, kritisch. En doordacht. En doordacht. En doordacht. Nu, August fonds Als cultuur met een hoofdletter C mag zijn. We are Belgium. We are small, clam most underrated country in the whole galaxy. We are Belgium. We love tofu with fries, We the quarks can mayonnaise on the side as to bleed. We are Belgium. We love beaches and beer. Hey, on the other gun, give me extra stamp. Beste luisteraars die hier nog steeds aanwezig zijn, wij zijn vandaag te gast in het casino van Gompel en we hebben hier niemand minder dan Rosette Jansens bij ons. Rosette is al jaren vrijwilliger bij het Huis van de Mens. Vertel eens, Rosette, hoe ben jij bij dat Huis van de Mens terechtgekomen? Ja, ik had eigenlijk een hele drukke job waar heel veel mensen, alle leerkrachten, naar mij belden. Het telefoon stond niet stil en toen ging ik met pensioen. En het was mij stil, dus ik vond dat verschrikkelijk. Ik wou uh, iets doen waar ik nog moest bij nadenken, want ik heb twee kinderen en zeven kleinkinderen. Ze kunnen mij altijd gebruiken, maar ik wou ook wel eens iets voor mezelf doen. Daarom uh, ben ik zo gaan zoeken en eigenlijk wou ik eerst uh, gaan lezen voor de blinden. Maar uh, blijkbaar was daar geen vraag naar, want veel professionele acteurs doen dat werk. En dan ben ik... Uh, ik ben zelf altijd heel vrijzinnig opgevoed en ik heb ook het feest van vrijzinnige jeugd gedaan, dus ik wist dan welke kant ik het moest gaan zoeken en heb ik gesolliciteerd in Herentals, ben ik daar geweest en dan heb ik een opleiding gedaan van vijf weken. En die opleiding, kan je daar iets meer over vertellen? Wat hield dat zo wel in? Ja, die opleiding, dat was eigenlijk fantastisch. Dat was dus, wat ik zei, vijf weken, elke zaterdag. Uh, er zat van alles in, uh, heel veel improvisatie, wat ik heel leuk deed. Ik heb al de toneel gedaan, dus ik vond dat heel plezant. Ja, veel spreken en tekstjes maken en met een paar woorden een verhaal maken en komen, komen uitbeelden. Ik heb er ook veel toffe vrienden gemaakt onder de collega's dan, die ook allemaal hun cursus aan toen waren. Dus ja, heel tof. En toen was plots de dag daar dat je in de vijver werd gesmeten en mocht gaan zwemmen. Ja. Hoe was dat, was het? Ja, eigenlijk was dat heel tof. Uh, ik heb eerst bij Jelke een uh, huwelijk bijgewoond en... Ook de gesprekken daarvoor heb ik mee, mogen meedoen. En dan ben ik zelf... heb ik zelf ineens een huwelijk gedaan. En ik weet nog... Ja, ik had toen ook nog de luxe. Ik had nog maar één huwelijk in al die maanden. Dus ik had dat helemaal van buiten geleerd. Dus ik dacht dat ik nog toneel aan het was. Ik heb heel die speech van buiten geleerd. En uh, dat maakt dat ik veel te vlug sprak natuurlijk, die eerste keer. Um, maar ja, al bij al is dat nog goed meegevallen. Ze waren toch wel tevreden en zo, dus... En nu zit ik aan veel meer huwelijken. Hè. Ik doe niet alleen huwelijken, maar ook lentefeesten, feestvrijzinnige jeugd. En zijn er zo, in die huwelijken die je al gedaan hebt, zijn er zo dingen het wordt van dat je zegt van, ah oh wel, dat ga ik nu de rest van mijn leven onthouden? Ja, <laughs> zeker en vast. Dat was vorige zomer. Het was storm. En dat huwelijk ging door op een voetbalveld. Onder een tent met, met dikke boomstammen is gezet. Dus die mensen hadden dat heel mooi versierd. En um, ja, de tent viel. Hè. Al geluk stonden wij daar nog niet onder. We hebben dat huwelijk gewoon voortgedaan met daarnaast de tent. Ik had twee kindjes die mijn papieren vasthielden, want alles ging, ging vliegen. Mijn haar stond er op. was al die mensen die er zaten ook. Hun, die zaten allemaal in hun mooie kleren, alles. Wat mij zo bijblijft is dat koppel, dat was een fantastisch koppel. Die bleven lachen, die bleven lachen. En ik weet ook, dat was heel plezant gedaan. Er waren honderd mensen die kwamen. En uh, die hadden voor honderd mensen pizza besteld. En zelfs dat was mislukt. Want die pizzakraam die werd getrokken door een tractor. Want die was in pijn gevallen onderweg. Dat was ongelooflijk. En de, de, daarna hebben die mij een mail gestuurd. Mee, dat ze dat zo fantastisch vonden in hun huwelijk. <lacht> Allee, ja. Maar dat, dat waren crème van de mensen. Ja. En Rosette, vandaag mocht je ook een liedje kiezen en je hebt gekozen voor Omelapatat van Average Rob en Disco Bar, omdat het kan. Joze, ja. waarom? Ja, ik heb er eigenlijk drie goede redenen voor. De eerste reden, dat is gewoon een reden voor mezelf. Ik, ik word instant gelukkig. Als je dat liedje hoort, dan begin ik te lachen. Dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat dat komt. Ten tweede, dat zijn hele lieve jongens. En die stralen liefde en warmte uit. Ja, ik vind, ze zijn er helemaal van onder de indruk eigenlijk. Um, ook op het einde van dat liedje, dan zegt de Rob, denk ik, alleen maar liefde. En hij geeft ook een kus aan die andere jongen, op, op, als het kan, of weet je ja. Hè? En ja, dat vind ik fantastisch. En het derde, en dat is het belangrijkste, dat is echt omdat wij dan eens terug allemaal verenigd zijn in één land. He, want hij spreekt van Vlaanderen, Wallonië, zelfs kartoffelen van Duits, allee, het Duits gedeelte, de Brusselse wafel, de, de frietjes mee, stoofvlees en mayonaise. Maar hij doet dat op zo'n leuke manier. Maar zo zou het moeten zijn. Hè? Allemaal, iedereen Belg. En met deze waardevolle boodschap beëindig ik heel graag dit interview met Rosette. Dank u wel, Rosette, om hier vandaag aanwezig te zijn. Dank je wel, Ralf. En dat nummer van Rosette, dat hebben we al gehad. Dat was mooi, dat was verbonden. Ralf, heel kort. Vrijwilligerswerk voor het Huis van de Mens. Hoe kom ik mij aan? Ik wil dat doen. Wel, je kunt dan altijd binnenspringen in een Huis van de Mens of een collega aanspreken. En enkele keren op een jaar worden er opleidingen, vrijzinnig humanisme, plechtigheden, morele begeleiding georganiseerd. Het zij in Antwerpen, het zij in een Huis van de Mens, in de Kempen. En daar kunnen dan een aantal deelnemers aan deelnemen. En die worden dan begeleid door collega's. En hoe zit dat dan in het traject? Ik word gecoacht, ik word begeleid, zo, ik word ook voor de leeuwen geworpen. Wel, elke vrijwilliger krijgt een coach toegewezen coach, collega met jarenlang ervaring op de teller die dus de nieuwe vrijwilliger begeleidt en ondersteunt en helpt waar mogelijk. En voordat je het weet, ben je een Rosette en vrijwilliger van het huis van de mens. We luisteren naar het nummer van Albert van de Hollis. Voilà, ons uurtje vrijwilligersradio met de vrijwilligers van het Huis van de Mens zit erop. Dank u wel voor het luisteren allemaal en in het bijzonder Kim en Steffi van het Geel. Bedankt ook Miguel voor de kans om hier te staan. En vooral bedankt aan alle vrijwilligers die hier aanwezig waren en alle andere helpende handen die ons een warme organisatie maken. En een fijn, vrijzinnig, humanistisch landschap. Tot slot, lieve, wat zou jij willen zeggen tegen iemand die twijfelt om vrijwilliger te worden bij het Huis van de Mens? Voor meer menselijke warmte? Twijfel niet en kom erbij. Heb je gezien wat wij doen en denk je, dat kan ik ook? Of nog beter zelfs, dat kan ik veel beter? Word vrijwilliger bij het Huis van de Mens. En denk je, dat kan ik nog niet? Word dan ook vrijwilliger, want wij kunnen je het leren. Wel, Mark, waar in de provincie Antwerpen vinden we overal een huis van de mens? Mol, Herentals, Ruud, Lier, Mechelen, Antwerpen. Vind ons daar. Ga naar www.demens.nu en vind onze locatie. Natuurlijk zijn er ook nog wel andere huizen van de mens verspreid over Vlaanderen. Maar het draait hier alleen om Antwerpen, want natuurlijk, beste mensen, al de rest is prachtig. Doh, hoor. <laughs> Dat mogen we